10 uur. Het LOS-journaal. Door Rold Megens. Bij Philips in het Belgische Turnhout is vanochtend een spontane staking uitgebroken. Dat meldt een socialistische vakbond. Aanleiding voor de actie is de geplande verhuizing van een afdeling waar lampen worden gemaakt naar China. Op de bewuste afdeling werken 25 mensen. Maar het personeel denkt dat de verhuizing naar China een proefproject is. De medewerkers vrezen dat hierna andere afdelingen zullen volgen, zegt de vakbond zit ze vooral hoog dat er helemaal geen overleg is geweest. Bij Philips in Turnhout werken bijna 1300 mensen. De helft van hen zou solidair zijn met de staking. De benoeming van de vicepresident van de Raad van State kan transparanter. Dat concludeert de nationale ombudsman Brenningmeijer. Rond de benoeming van minister Donner als opvolger van Cenk Willink... bij de Raad van State ontstond vorig jaar beroering. De ombudsman vindt dat de overheid openheid moet geven... over politieke invloed op benoemingen. Het is nu duister welke invloed partijen hebben... en er zijn onvoldoende waarborgen voor een eerlijk proces, zegt hij. Er is in deze procedure een forse spanning tussen zeg maar, de formele kant... zoals minister Opstelte, die heeft toegelicht in de richting van de Tweede Kamer... en in mijn richting, en dat wat zich achter de schermen heeft afgespeeld. Dat minister Opstelten zich bemoeide met de benoemingsprocedure... omdat hij vanwege zijn leeftijd geen kandidaat was... noemt Brenning Meijer weinig overtuigend. Op de Seychelles staan vliegtuigen klaar... om de passagiers van het cruiseschip Costa Allegra naar Rome te vliegen. Dat zegt een luchtvaartwoordvoerder van de eilandengroep. Het schip raakte maandag na een brand in de machinekamer... stuurloos op de Indische Oceaan. Naar verwachting wordt het schip vanmiddag... de grootste haven van de Seychelles binnengesleept. De meer dan duizend opvarenden zullen vrij snel naar aankomst... naar Rome worden gevlogen. Correspondent Bas Mesters over de passagiers op het schip. Het is duidelijk dat de mensen het niet echt eh, enorm naar hun zin hebben. Er zijn geen gewonden, er zijn geen doden... Maar ze hebben het heel heet. Ze hebben geen copieuze maaltijden meer. Als ze naar de wc moeten, dan hebben ze ook een probleem. Er zijn extra soldaten van de Italiaanse marine aan boord gekomen... omdat ze ook nog op een piratenroute zitten. Hm. En dat schip moet beschermd worden. En dat gaat maar heel traag. Met zes uh, knopen per uur gaat dat langzaam uh, voort. Ja, morgen vroeg zouden ze aankomen in de Seychelles. Een veilinghuis in Los Angeles heeft gisteren 15 Oscar-beeldjes verkocht... ondanks een officieel protest van de Oscar-organisatie. De vergulde beeldjes zijn gekocht voor 2,2 miljoen euro. De organisatie van de filmprijzen tekende protest aan... omdat Oscars gewonnen moeten worden en niet gekocht. Toch kon de Academy de veiling niet voorkomen. Dat kan alleen bij Oscars vanaf 1950. In dat jaar werd het verhandelen van de beeldjes verboden. Het weer eerst nog bewolkt, nevelig en hier en daar mist. Vanmiddag vrijwel overal droog. Het wordt 9 graden aan zee en een graad of 13 in het binnenland. Morgen weinig verandering. Vrijdag is er meer zon. AWB verkeersinformatie: geen meldingen meer van files, maar wel van mist. En het treinverkeer gaat ook niet echt lekker. In de provincies Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg komt plaatselijk dichte mist voor. Tussen Bergen-op-Zoom en Kruiningen eerste keer rijden geen treinen na een aanrijding. Daar loopt de vertraging op tot meer dan een uur. En thalys en Vira-reizigers... die moeten ook rekening houden met een uur vertraging. Die treinen rijden niet, de Thalys wordt omgeleid. En dat gaat volgens ProRail tot een uur of vier vanmiddag duren. Bij Kaglas zijn we in twee dingen goed. Autoruiten en service. Dat doen we met geavanceerde techniek. De allerbeste materialen en met klantvriendelijkheid die heel ver gaat. Hoe ver? Nou, helemaal tot bij u aan huis. Zelfs op zaterdag. Net wat meer doen...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 Sven Kokkelman. De vakbond waarschuwt voor slechte bereikbaarheid van de arbeidsinspectie. In Nederland profiteren we op grote schaal van illegale schoonmakers. Dat drukt de prijs, dat maakt dat ze dit werk überhaupt willen doen. En ja, dat maakt ze heel kwetsbaar. En het ochtendhumeur van Koos Postomaat is 5 over 10. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen, Nederland. De bereikbaarheid van de arbeidsinspectie is beroerd... en ook met de kwaliteit van de dienstverlening is veel mis... blijkt volgens de FNV en met name van volgens FNV-bondgenoten... uit een quickscan onder vakbondsleden. Leo Hartveld, goedemorgen. Goedemorgen. Is een quickscan onder vakbondsleden de meest betrouwbare bron om dit uh, te zeggen? Nou, Het is een heel belangrijke indicatie. Uh, want we hebben onze leden inderdaad opgeroepen om eens aan te geven... als men de, inspectie, uh, de arbeidsinspectie heeft te proberen te bereiken... Om dan eens te vertellen uh, hoe dat gaat. Uh, of men inderdaad slaagt in uh, de mensen bereiken. En de arbeidsinspectie blijkt dus een zeer lastig te bereiken organisatie te zijn. En als je ze al bereikt, dan krijg je lang niet altijd antwoord. En dat is natuurlijk toch wel schokkend. Want het gaat vaak om ja, het melden van gevaarlijke situaties, het vragen van informatie over het gebruik van gevaarlijke stoffen, uh, apparatuur. En uh, ja, soms ook het melden van ongelukken. Uh, ja, en dan moet je toch gewoon mensen aan de lijn kunnen krijgen. Of als je er een mail over stuurt, moet je antwoord krijgen. Hoe vaak ging het mis en hoe vaak ging het goed? Um, nou, het gaat in uh, 10% van de gevallen die, van mensen die bellen. Die krijgen helemaal geen contact. Die krijgen alleen een bandje te horen. Uh, van de mensen die dan wel contact krijgen, uh, zegt uh, eigenlijk de helft dat uh, de kwaliteit van de beantwoording uh, matig tot slecht is. Dus dat is nogal wat. Maar wat en, is de kwaliteit uh, ja, bij... van de beantwoording matig tot slecht? Wat is dat dan? Nou ja, als je wil weten of je, uh, of, of je een bepaalde apparatuur uh, moet gebruiken... of bepaalde uh, stoffen mag gebruiken... of welke beschermingsmiddelen moet je daarvoor gebruiken... Ja, dan daar moet je gewoon een goed antwoord op krijgen. En als dat, uh, ja, als dat dus geen adequate beantwoording is... dan is dat natuurlijk wel een probleem... want dan blijft er een gevaarlijke situatie voortstaan. En helaas is het zo dat uh, ja, het met de naleving van uh, veilig en gezond werken de afgelopen jaren alleen maar achteruit uh, hobbelt. Ja, maar het is een quickscan onder 127 mensen. In hoeverre is dat dan representatief? Nou, dat is natuurlijk geen wetenschappelijk onderzoek. Maar tegelijkertijd, als we nou eens uh, uh, zouden horen dat 127 mensen uh, de brandweer zouden bellen... En uh, 12% van de mensen krijgt een bandje te horen. Ja. Of, uh, of krijgt uh, te horen van... Je uh, moet nog een keer terugbellen. Maar meneer Hartveld, er is toch ja, wel een verschil tussen de arbeidsinspectie of de brandweer. De brandweer heeft een 112-taak. Dat is een zaak van leven en dood, de arbeidsinspectie. Door Als je die te, in het slechtste geval niet te pakken te krijgt, dan bel krijg je de volgende dag nog een keer. Uh, dat is zeker waar. Maar in een aantal gevallen gaat het hier ook om leven en dood. Bij uh, gevaarlijke situaties uh, dan, dan moet er ook gelijk worden ingegrepen. En het is ondertussen zo dat er zo ingeperkt wordt op de arbeidsinspectie in Nederland... dat bijvoorbeeld de arbeidsinspectie zelf ook nooit meer uh, de situatie komt opnemen in bedrijven. Dus een eigenstandige controle door de arbeidsinspectie gebeurt ook niet meer. Ja, we hebben uiteraard de inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid... want zo heet die arbeidsinspectie tegenwoordig, uh, om een reactie gevraagd. Die gaven ze, weliswaar schriftelijk. Ik citeer de inspectie SZW kan de uitkomsten van deze quickscan van FNV-bondgenoten op geen enkele wijze plaatsen. Iedereen die per mail een klacht meldt, krijgt te horen wat ermee gebeurt. Aan de telefoon is er een keuzemenu en een digitaal systeem... dat de wachttijden voor bellers bijhoudt. Met andere woorden, meneer Hartveld, heeft u het wel bij het rechte eind? De mensen die uh, gereageerd hebben op, uh, op onze quickscan op de site... die weten heel goed wat hun uh, overkomt als ze de arbeidsinspectie proberen te bereiken. Ja. En ik zou een heel andere reactie van de arbeidsinspectie verwachten... Namelijk het serieus nemen en kijken of je inderdaad wel zo bereikbaar bent... als je zegt en denkt bereikbaar te zijn. Nou, er komt nog een stukje achteraan. Ik citeer opnieuw... Als FNV meldingen kan overleggen die niet beantwoord zijn... ondanks dat deze de volledige, eh, dat deze de volledige contactgegevens van melden bevatten... dan zijn we daar benieuwd naar en zullen we daar eventueel ons voordeel mee doen. Einde citaat. Nou, dat is altijd prima. Maar gaat u ze overleggen? Ja, natuurlijk gaan we overleggen. Eh, nee, Gaat maar... u de gegevens overleggen? Voor zover ik die uit uh, uh, de quickscan uh, kan halen, zullen, zullen we dat zeker doen. Ja, maar die zitten toch in de quickscan, of niet? Ja, zeker. Dus uh, wij zijn zeker bereid om uh, onze meldingen uh, kort te sluiten met, uh, met de inspectie. Goed, u gaat uw bevindingen voorleggen aan de inspectie... en eens kijken of dat dan een betere bereikbaarheid oplevert. Leo Hartveld van uh, FNV-bondgenoot. Ik dank u zeer. Graag gedaan. Je kijk, en je vuil.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 Maar niet is een goede baas, als ze script van een vazaant en ze houdt je even vast, dan lek je alles goed, dan lek je alles mooi. De bittere Lekker ja, alles Dan lek je alles goed. En als ooit op een dag alles naar wordt in de kop, ziek, dan is goed al je liefde weer eens op. Dan lek je alles goed, dan lek je alles goed.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 Een ziektekostenverzekering kun je als illegaal, dames en heren, niet afsluiten. Het is een van de risico's van hier wonen en werken zonder geldig paspoort. Toch kun je ook zonder paspoort leven. Sterker nog, het heeft ook voordelen. Hoort u in deel 3 van de illegale schoonmaker van Harm van Attenveld. Ja, ik, uh, ik betaal geen belasting. Ik verdien, als ik verdien 11 euro per uur, dus heb ik... Uh... De, de hele geld is, is uh, voor mij. Maar ook om een woning te krijgen... betalen wij uh, uh, ja, heel veel geld voor een woning die, die wij niet, uh, niet veilig zijn. Dus als, als uh, morgen die eigenaar van dit huis hier komt en zegt... jullie moeten weg, moeten wij morgen weg. Fabio is illegaal in Nederland. Hij komt acht jaar geleden om een toeristenvisum uit Brazilië en blijft. Hij heeft nu 16 schoonmaakadressen en werkt 45 uur per week illegaal zijn betekent dat je geen bankrekening kunt openen en in het informele circuit onderdak moet vinden. Dus dus iets uh, 1250 euro. 1250 euro per month. Ja, Dat is een woonkamer, keuken er vast ja. en boven? Uh, nee, da da daarnaast drie slaapkamers. Een hoop geld. Ja. <laughs> ja, dat is veel geld. Dus, dat, dat... Hoeveel moet je daarvoor schoonmaken? Ik ben niet zo goed met rekening. Dan moet ik uh, 113 uur werken om, uh, om dat bedrag te betalen. Dus dat, dat betekent dus drie weken. Dus heb ik één week om, uh, om uh, het geld voor te eten en uh, voor de rest. Ooit was Fabio van Plan met zijn vriendin en dochter terug te gaan naar Brazilië. Maar leven als illegaal in Nederland is duur. En sparen voor een eigen zaak in Brazilië mislukte daardoor. In het huis van Fabio in Amsterdam-Zuidoost... wonen nu Fabio's zwager en schoonouders. Uh, mijn mijn schoonmoeder heeft mij uh, ge, uh, geholpen. In de, ook in de werk, in de plaats van mijn vrouw. Voor de geboortstijd en ook de tijd dat mijn dochtertje klein was. Ze is veel wel, wel, wel, wel droeg. Maar uh, ja, van hier weten we nog, uh, nog niet. Zelf naar Brazilië reizen zit er voor Fabio niet in. Want zonder bankrekening, creditcard, een geldig paspoort... kom je in Nederland wel uit, maar nooit meer in. Binnen, binnen Europa kunnen we wel reizen. Alleen niet naar, naar Engeland. Daar is het wel moeilijk. Ik liever niet de risico te nemen om, om daar in Brazilië te komen... en niet, niet meer terug te komen. Wat mij verbaasde is dat heel veel werkgevers... Euh, zeggen het echt niet te weten. Socioloog Sjaukie Botman dook voor haar promotieonderzoek... langdurig in het informele schoonmakerscircuit in Amsterdam. Werkgevers zeiden haar vaak niet te weten of hun werkster illegaal is. Dus daar vragen mensen ook niet naar, omdat ze het liever niet willen weten. In Nederland worden natuurlijk mensen in urgente, levensbedreigende gevallen wel geholpen. Euh, maar ze moeten het wel betalen. En ik ken ook gevallen van mensen die hier langer zijn... die dus ook een stevig netwerk van werkgevers hebben... waarbij de werkgevers dan uiteindelijk... de ziekenhuisrekening met elkaar hebben betaald. Dat lijkt heel uh, mooi. Is het in principe ook wel. Maar het is ook opnieuw een beetje hypocriet. Want de individuele huishoudelijke werker is er natuurlijk heel erg blij mee. Maar het is geen structurele oplossing. Ik een beeldje. Zij is niet verzekerd. Nee, zij is niet verzekerd. Dus, uh, ja, verziekte kosten. Wij, wij, wij moeten uh, heel veel uh, aan God bieden om zij niet, uh, niet ziek te worden. Anders uh, dan krijgen we wel een probleem. Als, als wij naar het ziekenhuis moeten komen. Dus wij moeten alles betalen, alles contant betalen. En dat kost heel veel geld. Mijn dochter die heeft uh, het was, uh, met een klein probleempje in zijn nek. Gevraagd naar, naar de ziekenhuis als ze dat doen. En daar uh, hebben, hebben wij gehoord dat ze moest met een genetische specialist een consult maken. En dat kost 200 euro. Dat wij, we hebben één keertje gedaan. We moesten wel een paar keer nog komen, maar ja, dat, dat, kan, dat kan niet. Met, dat, dat gaat niet lukken. Nee. Dan, dan kunnen we niet eten. Maar desondanks zeg je, ik blijf toch liever hier dan dat ik terug naar Brazilië gaan. Ja, als ik, als ik nu naar Brazilië ga, dan kan ik daar 600 real. Dat, dat is 300 euro of zo. Met een kleine dochtertje, met een vrouw. Helaas kunnen we niet leven met, met dat in Brazilië. Dus, uh... We vinden het wel best zo. Want we, we weten natuurlijk op deze manier ook gebruik te maken van... Uh, de ongedocumenteerde status van deze migranten. Dat drukt de prijs, dat maakt dat ze dit werk überhaupt willen doen, Ja, dat maakt ze heel kwetsbaar. Wij we, we zijn wel onzichtbaar waar wij wonen, waar wij werken, maar niet voor de economie. Want ons geld uh, blijft, wel dus, hier. Uh, uh, wat wij hier krijgen, die gaat ook hier in de supermarkt. In de, in de, ja, overal naar de winkels. Zeker weten dat uh, een dokter of een arts... Of, uh, die, die heeft ook iemand die zijn huis uh, schoonmaakt. Dus soms kennen we de mensen niet uh, wel. Soms, ja. Uh, yeah. Dus uh, <laughs> dat regelen we wel ook uh, met elkaar. Dat, dat, dat kunnen we ook, uh, ook doen. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld en morgen het schokkende verhaal van een Afrikaanse vrouw... die werd gedwongen huizen schoon te maken en ook werd misbruikt. Dat dus morgen. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen. Welkom op goedemorgennederland.nl. Straks de politie is aan het graven op het voormalige terrein van de Hells Angels. En de vraag is, wat zoekt zij daar? Eerst duurt toch tot humeur. Hier is Koos Postema. Ik droomde van Piet Hein, 17e-eeuws admiraal. In mijn droom moest Piet de 177.000 pond zilveren munten... en andere kostbaarheden teruggeven aan Spanje. Hij had in 1628 een Spaanse zilvervloot bij Cuba vrij gemakkelijk veroverd. Terug in Nederland kregen de aandeelhouders van de West-Indische compagnie... Piet's bazen dus, 50% van de buit. De stadhouder, prins van Oranje, Frederik Hendrik, kreeg geld om zijn beleg van Sertogenbosch voor te zetten. En privé ontving die prins nog even 700.000 gulden. Een bonus dus, al heette dat toen anders. Piet Hein kreeg 7.000 guldens, waarvan hij een eenvoudig huis kocht. Veel plezier bleef hij niet van zijn woning, want één jaar na zijn zilveren triomf werd hij door Duinkerkerkapers doodgeschoten. Wat kreeg Piet's bemanning? Ze waren anderhalf jaar op zee geweest en hadden maanden naar al dat zilver zitten kijken. De bemanning kreeg niets. Kwam even in opstand in Amsterdam tegen de bazen, maar die rebellie werd neergeslagen. Vanwaar nu mijn angstdroom? Aangaande ene Piet Hein. Wel. We hebben toch allemaal gelezen deze dagen hoe Spanje de inhoud van een zilvervloot uit 1800 heeft teruggekregen van Amerikanen die die schat opdoken bij Portugal. Het gaat om honderden miljoenen euro's aan waarde. Stel nu, droomde ik, dat wij Piet Heijns zilvervloot ook terug moeten geven aan de oorspronkelijke eigenaar, en ja hoor, Spanje. De waarde van al die munten van toen is om te rekenen naar euro's. Een werkje voor Guus Hiddink, een expert in het internationale muntwezen. Na die berekeningen door Guus, moet die andere gezellige eter, Jan Kees de Jager, aan de slag met Spanje. Nou, laat die Jan Kees maar schuiven. Die slaat overal munt uit. Koos Postema, morgen het ochtendhumeur van Henk Spaan. Cabrel, Het is zes minuten voor, half elf. U luistert naar de KRO op Radio 1. De politie in Amsterdam is bezig met een groot onderzoek op het terrein... waar tot voor kort het clubhuis stond van Motorclub Hells Angels. Uh, en er is onder meer een container geplaatst... en de politie heeft een graafmachine meegenomen. Verslaggeefster Renet Ponsen van AT5. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zie je daar? Nou, je ziet veel zwart doek. Want daarachter is een heel groot deel afgezet op het voormalig terrein van de Hells Angels. En daarachter wordt gegraven en gespeurd. Er zijn speurhonden naar binnen gegaan. Een enorme graafmachine. En er wordt gewoon veel... Ja, er wordt gezocht. Enig idee waarnaar? Ja, de politie zegt natuurlijk niks. Maar de buren denken misschien dat het een hond of twee poezen zullen zijn. Want die zijn het wat beu. Al dat gedoe van de politie op zoek naar wat bij de Hells Angels. Dus nee, het is volledig onduidelijk. Ja, maar speurhonden zet je niet voor niks in. Nee, dat lijkt me ook. En ze zijn echt groots bezig. We moeten zelf hier plaats maken, omdat er nog een grote grijpmachine of iets moet komen. Dus het is groots aangepakt. Wij denken niet dat het een hond of twee poezen zullen zijn. Maar we, ja, het is natuurlijk gissen. Maar een lijk in de kast, zoiets denken wij aan. René Ponsen van ATV, houd ons op de hoogte. Dankjewel voor dit moment. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Tot slot nog even naar Frankrijk, want de Franse presidentskandidaat François Hollande bedoelde het weliswaar geruststellend. Vandaag de dag zijn er geen communisten meer in Frankrijk, zei hij tegen enkele Britse correspondenten in Parijs. Maar de Franse communisten, eh, toch nog altijd goed voor vijftien zetels in het parlement, waren het, eh, om het maar op zijn Britse zeggen, waren not amused. Olivier van Bemer, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dat lijkt mij een hele domme uitspraak van een socialist die het straks ook nog bij de eh, eerste en de tweede ronde van de presidentsverkiezingen juist moet hebben van eh, onder meer de stemmen van de communisten. Ja, dat, uh, dat klopt. Uh, hij moet uh, in de eerste ronde... Uh, doet er ook een, een kandidaat mee... namens de communistische partij... voor het Front de Gauche... En uh, die partij is toch... Uh, in de peilingen is die goed voor 10%. En het is, die, die kandidaat zelf is geen, geen communist. Maar het is wel zo dat... De Parti de Communiste Français, de, de communistische partij dus... Die, uh, die steunt hem wel. En die is ook binnen dat front de gauche... Uh, zijn die daarbij betrokken. Yeah. Dus het is heel belangrijk voor Hollande... Dat hij alle kiezers die in die eerste ronde... Dus in de peilingen zo'n kleine 10%. Dat hij al die stemmers wel achter zich krijgt. Uh, yeah. In de tweede ronde. Want dan moet hij... Uh, ja, als het aan hem ligt uh, de huidige president... Nicolas Sarkozy verslaan. Ja, en hij heeft die stemmen dus hard nodig. En de uitspraak vandaag de dag: zijn er geen communisten meer in Frankrijk? Ik is natuurlijk gewoon klinkklare onzin. Ja, ja het, het worden er op zich wel steeds minder. Maar je kunt zeker nog niet stellen dat ze zijn uitgestorven. Want uh, het is eigenlijk pas tien jaar geleden, tot 2002... dat er echt nog communistische ministers ook zelfs in de regering zaten. Ja. Dus uh, ze worden wel steeds kleiner, maar uitgestorven zijn ze, zijn ze nog lang niet. Uh. Ja, en, en, en een deel van die communisten is natuurlijk in het verleden... een heldendom toen gekend vanwege hun rol in het marquis... in het verzet in de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat klopt. De communistische partij is altijd heel ...sterk geweest in, uh, in Frankrijk. Eigenlijk uh, sinds de, de communistische partijen zijn opgericht in Europa in uh, 1920... Bij de, ...bij de internationale arbeidersbeweging, de, de derde internationale... ...is de communistische partij in Frankrijk, anders dan in heel veel andere Europese landen... ...veel groter geweest dan de socialistische of de sociaal-democratische partijen. Dus ze hebben altijd uh, tot, tot ver na de Tweede Wereldoorlog... ...hebben ze een dominante positie gehad binnen Frans-Links... Uh, ja, en ze waren nogal Stalinistisch, hè? zo erg dat toen Stalin het loodje legde in 1953 uit mijn hoofd, dat uh, ze hartstikke stalinistisch bleven, ook daarna. Ja, dat klopt. Uh, zelfs de Sovjets, die, uh, die, die gingen een, uh, een destalinisatie, uh, destaliniseringspolitiek uh, doorvoeren. Uh, maar in, uh, ja, in Frankrijk bleven ze gewoon uh, ja, Stalin nog lange tijd zelfs aanhangen. Ze, ook in 1956, toen de, de Sovjet tanks uh, Boedapest uh, binnenrolden omdat ze in Hongarije meer vrijheid wilden. Toen bleven de Franse communisten gewoon de lijn van Moskou volgen. En dat duurde echt nog tot, tot 1968, tot de Praagse lente... toen ook de Tsjechen meer vrijheid wilden. Toen de Russen dat weer met, met tanks uh, op antwoorden. Ja. Dat de Fransen ook gingen denken van... nou ja, misschien uh, moeten we maar ietsje uh, iets minder gehoorzaam aan Moskou worden. Juist. Goed, en ze zijn er nog altijd, hè? Ten oosten van Parijs heb je de saint Rouge, de Roderiem. Ja, ja, klopt. Uh, je hebt daar echt een, een, hele, een soort halve maand maan van voorsteden die rondom uh, Parijs liggen. Ja. Daar heb je best wel veel communistische burgemeesters... En het, je hebt daar ook nog heel veel straatnamen, zoals de boulevard Karl Marx en de, de avenue Lenin. Uh, dus uh, de communisten zijn daar nog, uh, nog volop aanwezig, ook ja. in het straatbeeld. Uh. Goed, stomme fout dus van François Hollande in uh, de uh, verkiezingsstrijd door het bestaan van communisten in zijn eigen land te ontkennen. We zullen de gevolgen in de peilingen en uiteindelijk in de uitslag van de eerste ronde in uh, april is dat, uh, zullen we uh, merken. Olivier, merci. Einde van deze uitzending. Het is bijna half elf. Uh, we gaan uh, naar het nieuws van Dorald Begens die nu binnenstapt. Maar eerst de onderwerpen van Prem, de grote favoriet van de Hongaren. Goedemorgen, Prem. Ja. Goedemorgen, Sven, dat fascistisch teug daar... dat alleen blijven wetten zit vast te stellen... en denkt dat ze ermee wegkomen... en vrijheid van meningsuiting niet kennen... en niet weten dat je vrije publieke omroep moet hebben. Maar vandaag ben ik in een positieve bui. Uh, we gaan een mini-symposium doen, uh, Sven. Want uh, Jan Hamming dat, die is 13 jaar lang wethouder geweest in Tilburg. Die gaat op 5 maart is de laatste werkdag... en morgen is in 013. En Jan, een groot afscheid? Ja, 013, ja. ja dan, dan hebben we een groot afscheid. En uh, Sven en luisteraars, we gaan het hebben... Over de kracht van het lokale bestuur. Want in de dagelijkse praktijk uh, kunnen die veel meer verschil maken voor de bewoners die er zijn. Maar u krijgt eerst de warme, aangename stem van Dorald Meegens. Radio 1. Het NOS-journaal. Vorig jaar hebben ongeveer 11.500 mensen asiel aangevraagd in Nederland. Dat is een daling van 13 ten opzichte van 2010. De meeste asielzoekers kwamen uit Afghanistan, zegt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het aantal mensen dat asiel vraagt schommelt al jaren rond de 12.000 per jaar. Bij Philips in het Belgische Turnhout is vanochtend een spontane staking uitgebroken. Aanleiding is de geplande verhuizing van een afdeling waar lampen worden gemaakt naar China de bewuste afdeling werken 25 mensen, maar het personeel denkt dat de verhuizing naar China een proefproject is dat andere afdelingen zullen volgen. Bij Philips in Turnhout werken bijna 1300 mensen. Verzekeraar Azer heeft vorig jaar minder winst gemaakt, 212 miljoen euro, een derde minder dan in 2010. Azer zegt dat het komt door de onrust op de financiële markten en ook de afwikkeling van de Woekerpolis affaire heeft de verzekeraar geld gekost. En op de Seychelles staan vliegtuigen klaar om de passagiers van de Costa Allegra naar Rome te vliegen. Het schip raakte maandag na een brand in de machinekamer stuurloos op de Indische Oceaan. De komende dag wordt het schip de grootste haven van de Seychelles binnengesleept. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. ABB verkeersinformatie: in Groningen, Drenthe, Noord-Brabant en Limburg komt er plaatselijk dichte mist voor. Het treinverkeer gaat niet lekker van en naar Zeeland. Het uh, ligt zelfs stil tussen Bergen-op-Zoom en kruiningen ierseke Er is daar een aanrijding geweest. Thalys-reizigers en Vira-reizigers moeten door een aantal oorzaken ook rekening houden met vertraging. De Vira rijdt niet en de Talies wordt omgeleid. Dat gaat volgens ProRail tot een uur of vier vanmiddag duren. Dit is Radio 1. NTR. Remtime. Rem Waar dien je het belang van de bevolking beter? Als Tweede Kamerlid, als minister of als wethouder van de gemeente? Maandag verlaat Jan Hammink, P van de PvdA-wethouder Tilburg... na 13 jaar het ambt om burgemeester te worden van het veel kleinere heusden. De landelijke massamedia wordt helaas gedomineerd door de Randstad... waardoor het mooie werk van deze bevlogen PvdA de minder aandacht heeft gekregen. Vandaag wil ik graag deze lokale bestuurder eren. En zoals wij dat doen in Nederland, met een symposium. Wat kan je bereiken in de lokale politiek wat je niet in Den Haag kan? Wat is de kracht en de macht van de lokale politiek? U mag meedoen met dit mini-symposium van ongeveer 20 minuten. 0800-1121, mail naar primtimeapenstaartntier.nl... en de tweets kunnen naar Hekje Primtime Radio 1. Welkom bij Primtime. It's Jan Hamming, 13 jaar wethouder in Tilburg... terwijl je geboren bent in Vlissingen. Ja... Koppige zeel. ik heb ik maar vier maanden gewoond. Dus uh, ik ben uh, opgegroeid in, in Brabant, uh, 20 kilometer verderop in Breda. Uh -huh. En toen ben ik gaan studeren in Tilburg Wat? en uh, economie. Afgemaakt? Afgemaakt, wel lang overgedaan. Uh, ja. uh, en vervolgens heb ik me gemeld uh, bij uh, de Partij van de Arbeid op de, de dag na mijn afstuderen. Van nou hier, ik ben er klaar voor. Maar je was al vanaf je 17e actief in de Partij van de Arbeid? Ja, vanaf mijn zestiende. Ik ben uh, uh, lid geworden van de jonge socialisten. En ik uh, heb me de, op mijn achttiende verjaardag het uh, lidmaatschap van de Partij van de Arbeid cadeau gedaan. Ja. En ik was al heel jong ook heel erg geïnteresseerd in politiek. Los van dat ik heel graag sportte. Uh, dus uh, verder mankeerde niks aan. Maar ik zat wel altijd naar het debat te luisteren toen ik tien jaar was. Uh -huh. Tussen Den Uil en Van Acht en Wiegel. En dat, dat boeide me zo erg dat ik dacht van nou, daar wil ik later ook wel iets in betekenen. Ja, en heb je, heb je er iets kunnen betekenen? Want je bent altijd lokaal gebleven. Nou ja, ik ben niet alleen lokaal, ik ga ook elke week wel een keer naar Den Haag... om ja. uh, daar ook de zaak te bepleiten van, van men, gewone mensen in onze stad of in het land. En dat is ook leuk, maar ik vind het ook altijd weer prettig om terug te gaan naar Tilburg. Omdat ik, het, ik denk dat het gebeurt in de lokale politiek. In de lokale politiek, daar gebeurt het echt. Wat, gebe, wat gebeurt echt? Nou, omdat ik denk dat je daar een verschil kunt maken. Je kan uh, hier iets, uh, wat ik het mooie vind van dit werk... je hebt heel veel direct contact met mensen. Uh, mm -hmm. Maar je hebt ook dus met de, de mensen van de vuilnisophaaldienst contact. Maar ook gewoon met mensen in straat. Ik ben bijna in elke straat wel een keer op de koffie geweest in die 13 jaar. En daardoor hoor je ook de ziel van mensen. Je hoort ook wat mensen beweegt, dromen en zorgen. En daar kan je ook iets in betekenen, kan je ook Mag dingen ik, veranderen. Oké, okay, wat is dan je, je mooiste daad geweest in die 13 jaar? Ja, dat is... Dat, uh, gewoon het feit dat je met mensen mag werken die uh, dus dromen en zorgen hebben. Gewoon Tilburgers die zeggen van nou, ik heb elke week wel een paar schitterende momenten gehad. Oké, okay, noem van, iets wat je hebt gedaan waardoor je zegt, ik heb toen het leven van mensen beter gemaakt. Of mooier gemaakt? Nou, gewoon het feit door er te zijn. Dus ja, maar wat je... te doen? Je bent ook bestuurder. Je bent, je, je bent geen ja, psycholoog. Ik ga, ik heb, nee, maar wat, wat, wat, waar ik zelf heel veel energie van kreeg... was bij mensen op de koffie gaan. Vervolgens zijn ja. mensen van, wij hebben een probleem in de buurt. Kunnen we daar iets mee doen? Nou, dat zijn toch de mooiste momenten... als je dan vervolgens ook kan zorgen dat we met, met mensen uit de buurt zelf... En met bijvoorbeeld de wijkagent uh, die situatie kunnen verbeteren. Of dat we een kruifkoord kunnen aanleggen in een wijk... waar we kinderen zeggen, kinderen die bij mij op de koffie kwamen... cola-gesprek was het dan, die zeiden van... wij willen een kruifkoord. Nou, met Pieter en Semius. Die zei van, ik ga dat meebetalen. En de kruif die dat mee betalen, hebben We hebben prachtige... we hebben in Tilburg 15 van die kunstgrasveldjes aan kunnen leggen. Ah. Door ook betrokkenheid van kinderen en bewoners. Nou, daar kan je als lokaal bestuurder een rol in spelen. En dat zijn de mooiste dingen die... Maar je bent die, ook wethouder ruimtelijke ordening geweest. Ook, ja, dus ik, ik heb ook... Uh, heb je hebt je mooie dingen laten neerzetten. Betere uh, huizen. Nou, wat het leuke is, is dat altijd... Dus je, samen met bewoners hebben wij in Tilburg elf wijken mogen opknappen. daar ja. heb ik een, een bescheiden rol in mogen spelen. Maar dat is wel ontzettend mooi werk. Het is gewoon zo mooi om samen met mensen uh, uh, te kunnen werken aan een stad. En aan de, de leefbaarheid en de, de, de positie van mensen in die stad. Want je hebt steeds wel zijn jongeren en weken gehad. Uh, uh, uh, uh, je, je bent ook, het is heel verrassend met je aan de hand. Want waarom ik heel graag uh, via jou de lokale bestuurder een beetje in het zonnetje wil zetten. Ik uh, ken Limburg, uh, Tilburg een beetje goed. En op de een of andere manier, vriend en vijand, kon jij meewerken? Ach, er zijn ook altijd natuurlijk mensen, en dat moet ook. Als je, je moet ook een beetje, lokale bestuurders die zijn als je opvallend bent, dan ben je ook omstreden. Dus er zijn ook mensen die het helemaal niks vinden. Dat is ook maar goed ook. Ja. Want uh, dan maak je ook verschil. En natuurlijk zijn er opvallende dingen waarvan ook sommige mensen zeggen: Nou, dat had voor ons nou echt niet gehoeven. Oké. Okay. Maar uh, in de moeten... algemeenheid vind ik het belangrijk, en dat is ook altijd wat opstel dat zegt: Je moet stevig en scherp zijn op de inhoud, maar zacht en goed in de relatie. En dat vind ik belangrijk ook, omdat dat heb ik altijd geprobeerd te huldigen: dat je ook als persoonlijke benadering, dat moet goed zijn. En dat moet ook vertrouwen wekken. Als je nou in een, een leek moet uitleggen in drie zinnen het verschil tussen een landelijke politicus. En een lokale politiek, als het gaat om de burger. Het leuke van lokale politiek is dat je aan de ene kant heel dicht bij mensen staat. Je hebt minder de gekte. Ik vind dat op het Binnenhof, mag ook regelmatig rondlopen, veel mediaspectakel en veel gedoe. Ver af van de mensen, veel te ver af van de mensen. Uh, uh, en ik vind het mooi dat hier heel direct, ook je, als je een besluit neemt, zie je soms twee weken later het effect ervan. Nou, in Den Haag is dat soms een wetgevingstraject van vele jaren. En dan mag je hopen dat je daar een heel klein woordje in en zelf hebt mogen veranderen. Het leuke van lokale politiek is dat je, kan, je ziet echt dingen veranderen. Luisteraars, u kunt uw bijdrage leveren aan wat het leuke is van de lokale politiek. 0800 1121. U kunt mailen naar primtimeapenstaartntr.nl. En de tweets kunnen naar Hekje, Primtime Radio 1. Ik krijg hier, uh, we hebben in de bus ook Marcel Bogers van de universiteit in Tilburg... hoofddocent van de School of Politics, meneer Bogers. Ik heb hier een, een mail. In ieder geval is het zo dat lokale politici maar al te vaak de rommel moeten opruimen... die door landelijk be beleid gecreëerd worden. Meer lokale media met aandacht voor lokale politiek zou een belangrijk middel kunnen zijn... om hun meer te waardering te bezorgen. Is de lokale uh, bestuurder ondergewaardeerd in Nederland? Ja, dat, dat vind ik wel. Uh, het beeld altijd wel van lokale politiek is nou ja, God, dat lokaal bestuur is toch maar een uitvoeringsloket van de Rijksoverheid. Uh, waar gaat die lokale politiek uh, nou over? Een beetje saai en kneuterig imago hangt er soms ook een beetje over. Komt vaak ook door allerlei lokale lijsten waarvan een buitenstaande niet heel duidelijk kan zien waar zo'n lokale lijst voor staat. Dus het idee is van, ja, lokale politiek is een beetje politiek folklore... en is niet echt relevant. Tegelijkertijd is dat een enorme miskenning van waar lokale politiek echt over gaat. We hoorden net Jan Hamming spreken. Lokale politiek gaat over zaken die mensen rechtstreeks raken. Uh, waar mensen in hun directe leefomgeving last van hebben. Of uh, mensen, uh, mensen in hun directe leefomgeving graag willen zien. Verder die benaderbaarheid van lokale politici, dat maakt lokale politiek ook echt heel bijzonder. Dat je een, een politicus, een wethouder, burgemeester, gemeenteraadslid kan aanspreken. En uh, nou ja, uh, verder natuurlijk wat ook erg belangrijk is. En dat hoorde, je, uh, dat hoorde ik jou net ook zeggen toen je dat mailtje voorlas. Uh, maatschappelijke vraagstukken, uh, grote problemen die manifesteren zich het eerst op lokaal niveau. En op lokaal niveau moeten lokale bestuurders en lokale politie... daar voor het eerst ook een antwoord op vinden. Hebt u daar voorbeelden van? Nou ja, een, een, een voorbeeld is nu bijvoorbeeld... nu, uh, nu grote groepen uh, mensen uit Midden- en Oost-Europa uh, uh, de, de steden intrekken. Nou, dat, dat, dat leidt tot wat problemen. Op lokaal niveau zijn de lokale wethouders die daar voor het eerst over nadenken. Hoe gaan, we dat, hoe gaan we dat aanpakken? Ja, want u gaf uh, dat voorbeeld van de industriële revolutie. Toen de, de, nou, veel, heel lang geleden. Als wij veel verder teruggaan. Het waren uh, uh, wethouders, vaak ook socialistische wethouders. die de eerste oplossingen uh, uh, formuleerden. voor de toenemende verstedelijking en industrialisatie. Toen er, toen er enorme massa's de steden introkken. Toen ontstonden wel grote problemen. Eigenlijk hebben, zijn, is toen in de steden de kiem gelegd... voor wat later de Verzorgingstaat is geworden. Ja, ja. en dat was door, door lokale, bestuurders. lokale bestuurders. En dan praten we over 1800 zoveel? Dan praten we over uh, uh, rond de vorige eerwisseling, 1900. Ja. Uh, ja. Uh, maar wat recenter uh, de Rotterdamwet in oh, Rotterdam... Ja. waar grote groepen kansarmen. Uh, ...bepaalde stadswijken introkken. Dat leidde daar tot problemen. Leefbaar, Leefbaar Rotterdam? Leefbaar was. Rotterdam heeft dat op de agenda ja. gezet. En later hebben ook een hele hoop uh, uh, uh, lokale bestuurders van Leefbaar... ...maar ook van de PvdA gezegd van jongens, hier moeten we iets aan doen. En zo is daar die Rotterdamwet verzonnen. Die later ook landelijk is overgenomen... ...waar een bepaalde inkomenseis wordt gesteld aan, aan vestiging in bepaalde wijk. Om die manier te voorkomen dat te veel uh, uh, kansarmen uh, uh, in een wijk gaan domineren. Nou, uh, leuk. Marianne, kijk, uh, Jan Hamming, voor de duidelijkheid. Iedereen belt. We weten nooit wie belt en wie wat gaat zeggen. Ik begreep dat we Marianne hebben, die woont in Tilburg. Goedemorgen Marianne. Goedemorgen, Prem. Ja, ik, uh, ik heb Jan Hamming een paar keer ontmoet uh, op uh, vergaderingen. Uh, uh, ik woon in Tilburg-Noord ja? en ik wil zeggen dat ik uh, heel veel sympathie voor hem heb. Hij is een sympathieke man en hij is zeer betrokken bij alles waar hij mee bezig is. Maar als je nou vergelijkt, uh, helpen mensen als Hamming uh, jou om vertrouwen te hebben in de politiek? Wat zeg je? Helpen mensen als Hamming, want iedereen klaagt altijd dat de burger geen vertrouwen heeft in de politiek. Ik nou no, dit van jou helpt zo'n figuur om dan te zorgen dat burgers meer vertrouwen kregen in de politiek? Ja, het, het vertrouwen zit meer in de mensen die in de politiek zit. Ja, want ik krijg... Gaat om welke mensen uh, is het en uh, ja, wat doet hij voor jou? Ja, en, en wat dat... Oh, de, Marianne, hartstikke bedankt voor het bellen. Want het leuke is, ik krijg van onze vaste luisteraar Jan Bakker... de kracht van de lokale politiek stalt en valt met de kwaliteit van de bestuurder. En dat zegt Marianne net. Meneer Bogers, klopt dat? Hier is de persoon in de lokale politiek veel belangrijker dan in de landelijke? Ja, ja dat, blijkt, dat blijkt heel duidelijk. Dat zie je ook als je kijkt naar uh, uh, uh, lokale verkiezingen. Je ziet in elke gemeente vindt, uh, uh, winnen uh, partijen net zoveel als ze in andere gemeenten doen. Een beetje vol, volgens hetzelfde landelijke beeld. Maar je ziet altijd wel wat uitzonderingen. Bijvoorbeeld in Tilburg met Jan Hamming. Jan die, uh, die uh, zijn persoonlijk gezag en zijn bekendheid in de strijd heeft geworpen. En uh, uh, in 2010, met, met 2000, 2010 ja. grote posters in de hele stad, Jan zeker nu. Dat heeft wel gewerkt. In alle steden en alle gemeenten heeft de PvdA fors verloren. In Tilburg, nauwelijks. Nou, dat, dat zie je dus wel personen er te doen. In andere gemeenten zien we dat ook. Jan is een heel sterk voorbeeld, maar in andere steden zien we dat ook. En Amsterdam met Lodewijk Ascher we Daar waar, werkt, waar ja. wethouders het verschil maken, zie je dat ook meteen terug in de verkiezingen. Burgers respecteren dat en waarderen dat. Maar Jan Hamming is het dan moeilijk, want Rio zegt, eh, lokaal volgt altijd Den Haag. Maar uit eigen belang ook. Is het moeilijk dan om aan het Rijk uit te leggen? Waar, pff, je hebt ook een periode gehad dat je op Partij van de Arbeidmensen in de regering zat. Dan heb, eh, Snappen ze bij het Rijk wel altijd wat er lokaal gebeurt. Ja, ik, denk, ik, ik hoop het wel. Het is wel moeilijk om soms die boodschap over te brengen. Maar wat, ik, wat Marcel... Vertelt over dat wij vaak de eerste signalen krijgen dat dingen, uh, hoe dingen uitpakken, is het natuurlijk nu met bijvoorbeeld met nieuwe wetgeving rondom sociaal beleid. Wij zien wat nu de gevolgen zijn. Bijvoorbeeld, als het gaat om armoede en stapeling van bezuinigingen voor bepaalde groepen mensen. En dat kaarten we ook. En ik heb zelf honderd gesprekken gevoerd met mensen die in armoede leven de afgelopen maanden. Ja, want je zit en... vanochtend ook hier bij een armoedeconferentie, ja. hè? En doordat je die verhalen ook van mensen zelf hoort, kan je ook het een gezicht geven in Den Haag. En, en vaak weten uh, in Den Haag weten ze wel de grote lijnen en de wetgeving. maar gewoon, wat, hoe pakt het uit voor mensen? Dat is wat wij als eerste zien. En uh, dat vind ik ook van het grootste belang. Om elke keer dat verhaal van mensen in de samenleving die de gevolgen voelen van nieuwe wetten, van bezuinigingen... om dat ook in Den Haag eh, aan te kaarten. En dat, eh, soms heeft dat effect. Eh, de laatste tijd wat minder. En ik hoop ook de komende tijd... dat wel ook wordt geluisterd naar lokale bestuurders. Want het maakt eigenlijk niet uit van welke kleur ze zijn. Maar wij zien wel als eerste de gevolgen van... bijvoorbeeld nieuwe wetgeving en bezuinigingen. En dus ik hoop ook dat dit kabinet daar wat mee doet. Maar wat is groter? De invloed van lokale bestuurders op het Rijk... of de invloed van ambtenaren? Van reik... Ik denk... Eh, ik, ik... Het zou moeten zijn dat de lokale bestuurders het grootste, grootste invloed hebben, maar ik weet niet altijd of dat het geval is. <laughs> Wat diplomatiek geantwoord. Ja. Eh, goedemorgen, mevrouw uit Amsterdam Zuid-Oost, ik hoorde uw naam niet goed. U bent... Ja, uh, Wil Tifres. Oké, okay, mevrouw Tifres, gaat uw gang. Uh, ja, ik uh, ben het eens dat je de lokale uh, politiek veel meer invloed zou moeten hebben. Dat heeft het niet. Maar het is wel zo dat je dus de mensen veel beter kunt mobiliseren. Mensen zijn veel dichter betrokken bij de politiek. En uh, in Zuidoost kun je dat heel duidelijk merken. En het feit dat dat zo is, maakt dat men dat weer wil afschaffen... wel <lacht> nou, om reden dat ze er last van hebben. He, want uh, met de hele Daalme vernieuwing is het uh, enorme rumoeren geweest... in amsterdam zuid U weet dat ook. En uh, ja, de betrokkenheid was groot. Ja. En dat willen ze nu weer weghalen. Dus uh, men, uh, ze willen het niet weghalen omdat het geen effect heeft. Nee, het heeft zoveel effect van betrokkenheid... dat ze het weer weg willen hebben, want ze hebben er last van... En dat bedoel Do ik dus. Uh, de... Ik heb het het in de politiek gezeten. Hè? Ja, u, bent ze, u, uit. u hebt het over het voorstel wat Donner heeft ingediend om de stadsdelen af te schaffen. Oké, okay. ja, dank u wel. Uh, Jan Hammink, die, de, de, de, het, het is ook een nadeel aan. Want als mensen zo dicht op je zitten, dan is het moeilijk om bijvoorbeeld bezuinigingen. I, het, het, hoe, hoe bezuinig je? Want dat zie je al het leed. Maar ondertussen, we hebben niet genoeg geld in Nederland. Nee, dat is ook niet makkelijk. Maar we hebben in Tilburg, uh, ik ben zelf ook van financiën geweest. In die ja. tijd hebben we 25 miljoen euro bezuinigd. Ja. Uh, en je weet, uh, doordat je er dichterop zit, ook waar je uh, het wel kan doen. Maar het doet altijd pijn. In deze tijd, dit jaar, moet de gemeente Tilburg 70 miljoen euro bezuinigen ja. door Rijksbezuinigingen. Ja, dat is een enorm bedrag. En dat betekent dus ook dat mensen dat voelen. En dat kan niet zonder pijn. Dus bezuinigingen, dat heeft altijd gevolgen, direct ook voor Tilburgers. En ja, dan hoop je dat je samen de goede keuzes maakt. En, uh, maar dan nog, ja, het is, het is pijnlijk. En het lullige is natuurlijk wel als lokaal bestuur. Je wordt er elke dag op aangesproken. En ik zeg altijd, uh, lokale politiek is ook veel SM... Uh, maar ja, ik moet zeggen, ik vind het ook leuk. En het, kan, uh, het, het, het is ook leuk dat je door mensen wordt aangesproken. Ja, van waarom heb je dat nou in hemelsnaam gedaan? Ja. En ja, daar moet je wel een beetje van houden. Je moet daar ook wel een beetje de dus van hebben. Dus dat pleidooi van die uh, uh, bulkende rechtsfilosoof... Die, uh, die, die, die, die, die die kamers van Pound slaat. eigenlijk is wat je bij Pont ziet... Op televisie, landelijk, is wat gebeurt dagelijks voor een lokale bestuurder. Dat gebeurt de hele dag mensen door. Mensen spreken je rechtstreeks aan als je boodschappen doet. En dan, hé hey Jan, wat heb je nou gedaan? En het leuke van Tilburgers is dat die zijn recht voor zijn raap. Dus, ja. dus dat is heerlijk. Dat is ook heerlijk om te doen. En daar ontstaan dat zijn mensen in eerste instantie soms boos. Maar je hebt er vaak goede gesprekken. En aan het eind zeg je, ja, oké, okay, nou, het is goed dat we de, de argumenten gewisseld. We zijn misschien niet eens geworden. Maar het is wel goed dat we naar elkaar luisteren. Luisteraars, er is in Tilburg één man waar ik heel erg dankbaar voor Ben dat hij überhaupt bestaat. Als hij er niet was, uh, waren waarschijnlijk Zwarte het slachtoffer geworden van pogroms. En dan heb ik het natuurlijk over Hans Malders, die heel moedig achter de christelijke, blanke uh, Volkert van de Graaf a a a aanging... toen hij de goddelijke kale Pim Fortuyn had vermoord... En door de inspanning van Hans Smalders konden we in het hele land weten... dat de moordenaar van de grote goddelijke leider, de ka goddelijke kale fortuin... een blanke man in een houthas, hangershemd was. En, en, en, en ik heb Hans Smalders daarna... Ik heb hem maar altijd voor bewonderd. En toen kwam hij in de lokale politiek. En hij was de peen in de jas yes van de Partij van de Arbeid. Goedemorgen, Hans Smalders. Ja, goedemorgen. Hans, als peen in de jas yes neem ik aan dat jij wel een kritische noot kan hebben, kraken over Jan Hamming. Nou ja goed, ik, ik was niet per definitie tegen de hele pevende A, alleen maar de slechte elementen erin. En Jan is absoluut geen slecht element in de pevende A. Het tegenovergestelde is waar. Maar ik moet natuurlijk, A hebben wij een persoonlijke verhouding die gewoon heel goed is. Hoe kwam houdelijk... dat, Hans? Iedereen behandelde je als zat altijd te klaar hoe je hier werd buitengesloten. Hoe kan het dan dat je met Jan Hamming wel een goede band had? Omdat we gewoon menselijk met elkaar omgingen en ook zagen van elkaar wat de goede kanten van elkaar waren. En uh, ik denk ook dat wij goed hadden kunnen samenwerken. Waren het niet dat uh, ja, die deugniet van een burgemeester Vreeman ons dat heeft belemmerd. En dat vind ik zelf ook nog steeds zonde, moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, uh, uh, Hans, door jouw acties hebben uiteindelijk hier drie, geloof ik, drie wethouders moeten aftreden en de burgemeester. Maar Jan Hamming mocht blijven. Waarom? Ja, nou, het zegt veel over het uh, kwaliteitsniveau van ook toch wel weer diezelfde plaatselijke politiek. Want ik zou willen, zoals ook meneer Bogers en Jan Hamming zou willen, dat er gewoon veel meer betrokken en kwalitatief betere mensen in het uh, dagelijks bestuur zouden komen en in de gemeenteraad. En ja, dat heeft dan toch ook weer met de structuren van de politiek te maken. Jan Hamming is daar wel een uitzondering op. Maar goed, ik moet u hier heel eerlijk zeggen, Jan heeft zijn eigen wijze gehad. Kijk, het is natuurlijk goed voor de PvdA geweest wat Jan Hamming heeft gedaan in Tilburg. Absoluut. Ten tweede is het goed voor Jan Hamming zelf geweest. Want hij heeft een mooie baan eh, daardoor gehad natuurlijk. En dat zegt hij ook zelf. Hij heeft een goe heel goed salaris en een goed gegoud pensioen daaraan overgehouden. Maar ja, dan kom je bij het volgende. Is het dan goed geweest? voor Tilburg. Ja, en dan kom ik toch... Het is toch weer best wel moedig om dat te moeten zeggen, hoor. Want het is best wel vervelend. Kijk, de PvdA... op zich eh, ontbeert er toch nog steeds... buiten Jan dan, te veel aan kwaliteit. En dat is dan toch funest... voor zo'n mooie grote stad als Tilburg. En ja, Jan zal dat natuurlijk niet beamen... want hij wil hebben dat, dat zijn partij van haar... bij het groot blijft hier in Tilburg. Maar goed, het is, het is wel de realiteit. En ik hoop, ik hoop... ...dat men ook gewoon echt gewoon sterke mensen... ...maar dat geldt niet alleen voor de PvdA... Hoor, ...want anders lijkt het wel of ik het altijd op de PvdA gemunt heb... ...dat geldt ook voor de VVD, dat geldt zeker ook voor het CDA... ...dat geldt ook voor de SP... ...overal zie je de kwaliteit uh, die slecht is... ...alleen ja, goed, Jan heeft zijn eigen werkwijze... ...hij heeft het zelf al gezegd... ...koffie drinken krijgt die energie van bij de mensen... ...dus ja, Jan is ook een kei in het... In het campagne voeren. Dat deed hij eigenlijk een dag na de verkiezingen. En begon hij al aan zijn volgende campagne voor vier jaar. En ja, ja. goed. Dat kun je dan van uh, over mening over. Luisteraars, schillen, of Hans Malders of... was van de LPF, Leefbaar Tilburg. En Hans Malders, lees Malders. LPF-er, zit hier een loftrompet af te steken over Jan Hamming. Dat siert jou weer, Hans, want dat laat wel zien wat voor prachtige man je bent. Je bent uit de gemeentelijke politiek. Wat doe je nu? Uh, nou ja goed, ik ben even aan bijkomen van een hele rumurige periode. Want net toen je het opnoemde over, over Pimweer, dan is het voor mij toch, begint het emotioneel? Ik denk had het maar niet gezegd. Want ik voelde bij mij uh, ja, bij mij toch heel, heel, heel ja, komt, daar komt er toch weer emotie bij me op. Voor mij mee, mee ik, ook altijd. Ik vind het verschrikkelijk dat hij vermoord is. Echt waar ja, en nog wel door ik, iemand die geen levenslang heeft gekregen en binnenkort vrijkomt. Uh... Ja, mijn gezondheid is nu aan het herstellen. Dat gaat de hele goede kant op. Ik ben één dag in de week ben ik de voedselbank aan het helpen. En ik volg de politiek uiteraard op de zijlijn natuurlijk wel, want ja goed, het, het, het, het blijft je natuurlijk wel aan het hart gaan wat er gebeurt. Hans Malders, uh, hartstikke bedankt dat je aan de telefoon wil komen. Veel succes. Ja, Ga je naar het afscheid, meneer Hamming? Is hij uitgenodigd voor uw afscheid? Ja, hij ja. Is zeker uitgenodigd. Ga je morgenavond naar hart... de afscheid in 013, Hans? Ja, als er niet te veel files zijn, want ik zit morgenmiddag, in, tenminste de donderdagmiddag, <laughs> zit ik in Groningen. Okay. Dus dan moet ik even kijken of ik dat ga halen. Maar Jan, wij, wij zien elkaar zeker toch nog en... Kijk, ik, ik, ik wens Jan daarin in Heuzen, want hij heeft ook zelf kennis. Vergeet je, dat niet, hè. Kijk, hij gaat ook niet in een grote stad beginnen. Ja. Kijk, want Jan, Jan is gewoon ook een, een, een, een burgervader. En uh, dat, die kwaliteit heeft hij natuurlijk wel. Uh... Goh, dank u wel. Meneer Hammink, u wordt er stil. Hey, dank u wel, Hans, grote vriend. Hey, dit is toch prachtig. Nee, maar kijk, uiteindelijk, mensen die in de lokale politiek gaan... die ja. willen uiteindelijk allemaal het beste voor Tilburg. Dan ben je het soms inhoudelijk niet eens. Ja. En dat gaat... Soms stevig, en zeker in deze tijd is het uh, met Hans is het af en toe stevig gegaan. Soms te stevig. Ja. Maar uh, ik heb altijd veel respect voor mensen die zich willen inzetten voor de lokale politiek. Wat voor kleur of afkomst ook. Het gaat erom dat mensen dat doen dat, doen dat vanuit de passie om hun gemeenschap beter te maken. U bent Tilburger, meneer. Nee, ik kom uit Tilwarenbeek. Ja, ja, van beek. Ik, ik zag u wandelen, u, luister, u ging op het bank zitten op de uit met een glimlach op uw gezicht. Dus ik denk, ken die man wel, Jan Hamming ik ken hem wel uit, uit het nieuws en uit de krant, omdat hij uh, Tilburg gaat verlaten. En dat ja. hij burgemeester gaat worden, want ik ben even kwijt waar dat ook weer was. Maar vond u hem een goede bestuurder hier? Uh, hij was in ieder geval erg aanwezig en uh, volgens mij heeft hij voor Tilburg ook wel uh, het een en ander betekend. Ja, dat denk ik zeker. Dank u wel. Herman, je bent de laatste beller. Goedemorgen, zeg het maar. Goedemorgen. Ik uh, wil er toch even reageren want op de uiteindelijke vraag van wat is nou belangrijk in landelijke politiek of de... de, de, de, de, de ...politiek in de dorp en de steden. Ja. Uh, ik vind, uh, ja, daar is uh, geen duidelijk op te gegeven, volgens mij. Ik vind wel dat de landelijke politiek voor ons de lijnen uit moet zetten... ...en moet bepalen welke rechten en plichten wij hebben. En uh, dat je in de dorp en de steden de, de, uh, uh, uh, de wethouders hebt... ...die moeten vervolgens weer niks anders doen dan kan de ambtenaren aansturen. Nou... En volgens mij ligt daar wel een probleem... ...dat niet de wethouder het voor het zeggen heeft, maar over het algemeen de ambtenaar... Oké, okay, dankjewel. Ik Wat moet je iets maken, korter houden omdat ik door de tijd zit en ik wou nog iets heel leuks doen. De ambtenaren sturen aan, jij niet als wethouder Jan. Nee, dat is, dat is echt grote onzin. Ik vind dat de loyaliteit van wat ik hier heb meegemaakt... Tilburg van, van het ambtelijk apparaat van mensen die hier hun werk doen... Die, dat is totaal dienstbaar aan het bestuur en aan de gemeenteraad. Dus ik heb de, dat herken ik totaal niet. Meneer Bogers, in 2011 waren er 9604 raadsleden. Daarvan hadden de lokale partijen het meest 2883. En dan komt het CDA met 1678. Je hebt dus heel veel lokale partijen die domineren in die, in die, in die gemeenteraden. Ja, dat zie je steeds meer. Het is iets van de laatste twintig uh, uh, jaar. Dat lokale partijen een opmars maken in de lokale politiek. En dat heeft wel iets te maken met het feit dat lokale part, uh, politiek wat minder partijpolitiek geprofileerd is. Partijpolitieke verschillen tussen PvdA, CDA, VVD, noem maar op, die doen er lokaal wat minder toe. Als het gaat over de vraag, uh, moet er een nieuwe ring wegkomen of niet? Moet het theater open of dicht? Dat is niet echt een typisch PvdA-vraagstuk, is ook niet typisch een CDA-vraagstuk, is ook niet typisch een SP-vraagstuk. Maar er kunnen lokale partijen zich vaak wel veel makkelijker op profileren op dit soort vragen die lokaal heel erg geleven. Het duidelijkste voorbeeld vind ik altijd in, uh, in Harlingen, uh, waar de vraag speelde of er een uh, vuilverbrandingsoven moest komen of niet. Dat was een thema dat erg leefde. Er kwam een nieuwe partij, frisse wind. <laughs> en die werd meteen de grootste. Ja. Nou, dat, is, dat is de kracht van lokale partijen. Die kunnen zich wat gemakkelijker profileren op lokale thema's. Oké, okay. we hadden heel muziekje gepland, maar dat gaan we allemaal niet doen. Twee dingen. Ronald zegt, Jan straat heel veel uit, vooral vertrouwen. En hij weet waar hij mee bezig is. Groeten van Ronald. Storyman. want je wordt burgemeester in Heusden. Je gaat achteruit in salaris. Waarom neem je die aanvulling niet waar je recht op hebt? Ja, het gaat om een hele kleine achteruitgang en uh, ik heb me altijd voorgenomen, ik kan zelf uh, mijn broek uh, omhoog houden. Ik ga niet uh, gebruik maken van wachtgeldregelingen, ik zorg gewoon voor uh, mezelf. Ik heb hier hard gewerkt en daar heb ik ook een salaris voor gehad en dat is genoeg. Jan Hamming, het is een eer. Ga je het niet missen, het wethouderschap? Want als burgemeester mag je minder. Ik ga de Tilburgers enorm missen, maar gelukkig kom ik hier nog heel vaak terug. Dus uh, dat komt echt goed en ik heb enorm veel zin en ik voel me enorm welkom in Heusden. Prachtige gemeente waar ook alle Tilburgers van harte welkom zijn. Oké, okay, misschien komen we langs bij de bus. Luisteraars, dit was het. Tot morgen, uh, Jan. Fantastisch wat je hebt gedaan. Dank wel namens een heleboel Tilburgers. Luisteraars, tot morgen. Namaste. Dag.